Water en brood, dat was zo wat het enige. Waardoor u nog magerder werd. Dat <laughs> zal ik u zeggen, juffrouw. Ik kon wel een stootje hebben, want ik ben al zijn leven een goede eter geweest. Maar vandaar dat slecht eten me misschien meer opvalt dan een ander. Uh, Valt de kapitein nog niet steeds in de reden, Sanktje. Vertel u verder, kapitein? Na zes dagen werden we aan dek gebracht. En daar merkte ik dat we gemeerd lagen in een diepe baai. Zie je dat, kapitein? Een baai. Ja, het is de mooiste natuurlijke haven die ik ooit gezien heb. Herken je de plaats, kapitein? Nee, maar dat is niet verwonderlijk ook, want ik weet zeker dat ik er nog nooit geweest ben. Ah, alsjeblieft. Daar gaan we weer. Kapitein, we worden naar bal gebracht. Dat heb je gauw geraaid, maatje. En zo was het ook. We werden van de ene gevangenis overgebracht naar de andere... Hoewel de laatste wel wat ruimer was, moet ik zeggen. Het was een grote schuur... die dag en nacht bewaakt werd door schildwachten. Dat mooi overbodig was, want... al hadden we kunnen en willen ontvluchten... dan hadden we toch niet geweten waarheen. Nou, daar gaat hij weer in, kaptein. Ja. Dat is alle dagen één. En we zien er nooit één van terug. Nee. Wat denk je, kaptein? Zouden ze... Denk je dat ze ze... Wat... Zou ze ze koud maken, denk je? merk je hem daarvoor, jongen? Nou, kapitein, we zitten hier al veertien dagen. En iedere dag halen ze er eentje weg die nooit terugkomt. Nee, jongen, dat geloof ik niet. Dan zouden ze ons zo lang de kost niet geven, denk dat maar niet. Nee, ze stellen ons voor de keus om dienst te nemen op een van de zeeroverschepen. Want er vallen er nogal eens wat, dat voel je. Zijn jullie Hollandse zeelaars? Huh? Zullen we nou krijgen? Jazeker, jonge dame. Dat zijn we. Wilt u dan meekomen? Niets liever dan dat. President! Hoi! Hier zijn de twee Hollanders, papa. Hoe weet je? Harmen Pulver. Maar spreekt u eigenlijk ook al Nederlands? Je bent hier om te antwoorden, niet om vragen te stellen. Hoe oud ben je? 45 jaar. Zo. En hoe kwam je als Hollander op dat Spaanse schip verzeild? Dat is in twee woorden verteld, kapitein. We zijn, ik bedoel dan mijn tweede stuurman hier en ik... door een zware golf overboord geslagen... en door die Spanjaard opgepikt. Nog een geluk dat we samen met het grote varkens... Hoe lang heb je gevaren? Dat is zeker al meer dan 25 jaar. Ik, als jongetje van 16, ging ik naar zee, dus reken maar uit... En je hebt vrouwen en kinderen? Ja, zeker. Zeven kinderen. En? en één opkomst. En als ik me niet misrekend heb, moet ieder zo langzamerhand al zijn. Dus als uw edel er geen bezwaar bij. En jij? Dan... Hoe heet jij? Sander. Sander Gerrits, kaptein. Hoe oud? 22. En je voer als tweede stuurman? Jazeker, kaptein. Bij kapitein Pulver op het schip, de prins de paard. Oh. Sander Gerrits, jij blijft voorlopig in mijn dienst... Amelia, breng die knaap naar achter en zeg tegen Diego dat hij die hem een stel kleren bezorgt en hem zijn werk wijst. Hoe zegt u, kapitein Pulver? Heette die dochter Amelia? Ja, Amelia. Een mooie naam voor de dochter van een roverkapitein. Maar dat is tot daaraan toe. Het kind was in alle gevallen een lief en vriendelijk ding. Ze wipte de kamer uit en was Sander volgde haar. Terwijl ik keek of hij niet goed wist of hij er goed of slecht aan deed. Hij kijkt me tenminste naar aan als een tolgaarder die een valse munt in zijn handen gestopt krijgt. Maar goed, Sander was dus weg. En nou kom ik aan de beurt, dacht ik. En zo was het ook. En nou jij, Harmen Pulver. Jij kunt onderstuurman bij mij worden. Ik heb de mijne in de laatste gevechten verloren en je kunt zijn plaats innemen. Mag ik daar hartelijk voor bedanken, kapitein? Wat? Wil je niet? Waarom niet? Wel, kijk. Omdat dit kleine boekje... dat is mijn zakbijbeltje... dat draag ik altijd bij me. Weer en wind, schipbreuk of stranding... dat bijbeltje verlaat me niet. En als ik dan even mag wijzen... op het achtste geboren. Ja, ja, ik zal geen theologisch dispuut met u beginnen. Anders zou ik u kunnen overtuigen... dat dit artikel op mij niet van toepassing is. Ik ben soeverein hier... ...en in oorlog met alle naties. Alleen heb ik een soort zwak voor Hollanders. Of schoon ze het niet aan mij verdiend hebben. Maar goed, ik geef u een uur om u te bedenken. En als ik het niet aanneem, wat gebeurt er dan? Dan word je gehangen. Ik dank u. Vreselijk, wat Nou, dat zag er alles behalve rooskleurig uit, kapitein. Dat raad je goed, meneer. Maar wat wil je eraan doen? Een mens moet toch eenmaal sterven. En dan maar beter als een christenmens. Ja. En ik dacht, ik zal mijn laatste uurtje maar zo goed mogelijk besteden. En een kapiteltje uit de schrift lezen. En net was ik daarmee bezig... of dat juffertje kwam weer binnentrippelen. O, oh, kapitein. Vertel die toch eens wat over Holland. Ik hoor zo graag over Holland vertellen. Ja, dat zou ik graag doen, mijn lief kind. Maar het mankeert me een beetje aan tijd. Over een uur word ik gehangen. En er is al een goed stuk van om... En dan dien ik toch te proberen mijn ziel in staat van genade te brengen. En ook nog eens aan mevrouw en zij verbloeien van kinderen te denken, nietwaar? Heeft u vrouw en kinderen? En wie wil u laten hangen? Uw vader, je weet je. Dan zal ik hem net zo lang bidden en smeken tot u uw genade schenkt. Ik denk niet dat dat veel zal helpen, kind. Want het hangt van mezelf af om te blijven leven. Maar dan moet ik dienst nemen bij uw vader... En zie je, dat kan ik nou niet met mijn geweten overeenbrengen. Maar waarom dan niet? Wel, meisje, omdat het zeeroversbedrijf in strijd is... met alle goddelijke en menselijke wetten. Ik weet het, ik weet het. Alleen wordt er hier nooit zo over gesproken. Maar misschien hebt u wel gelijk. Ik zal... Maar leest u verder in uw boekje. Ik moet er met mijn vader over spreken. Leest u maar verder... Ik blijf hier zitten tot hij terugkomt. Wat wonderlijk. Je, je, je zou toch zeggen, de, de dochter van een zeerover praat toch niet op die manier? Dat is wat ik ook dikwijls gedacht heb. De man zelf trouwens ook. Die was toch ook niet wat je van een echte zeerover zou verwachten? Maar een zeerover was hij. Dat heb je toch zelf ondervonden? Ja, zeker natuurlijk. Nou, maar zijn houding, zijn gedrag, dat had meer van een ja... Je zou zeggen van een koning, een heerser. Een heerser over boeven gespuist dan toch? Nou, het is waar. Ik geef het toe. Het stelletje dat hij om zich heen had, was niet veel zaaks. Maar hoe ging het dan verder met dat dochtertje? Want daar ben ik nou het meeste benieuwd naar. Wel, ze deed zoals ze gezegd had. Ze ging stilletjes op een krukje zitten en stoorde me niet in mijn overpijnzingen. Het uur was toch niet goed en wel om of de deur ging open en de seigneur kwam weer binnen. Wie heeft jouw toestemming gegeven om hier binnen te komen? Laat ons alleen, Amelia. Nee, dat doe ik niet, vader. U moet me eerst beloven die man vrij te laten. Hij heeft vrouwen en kinderen. Dat zijn er wel meer. En het is een Hollander, vader. Nou en? Heb ik dan zoveel reden om de Hollanders dankbaar te zijn? Ach, toe, vader. Doet u het voor mij. Laat hem vrij, alstublieft. Wat is dat voor onzin? Waar bemoei jij je mee? Dat zijn zaken die ons bedrijf raken. Daar moeten kinderen zich niet in mengen. Ik vraag u nooit wat, papa. Alleen deze ene man. O, toe papa, laat u hem vrij. Nonsens, wat kan jou die man schelen? Hij is op mijn schip terechtgekomen en daar en moet... Hoe doet u het dan van mij, papa? Ik zal u nooit meer iets vragen. O, toe papa, als u mij daar nou een plezier mee doet. Ga weg, jij. En doe die deur dicht. Zo. Jij hebt dus je besluit genomen. Ja. En wat is het? Kort en goed en zonder teksten. Ja of nee? Nee. Dus hangen? Dat ook niet. Je begrijpt toch wel dat er geen derde mogelijkheid is. Wie eenmaal hier is geweest kan ik niet laten gaan. Dat zou ook mijn eigen veiligheid in gevaar brengen. Hoor eens, dus kaptein. Van mijn bezoeken zou je geen last hebben. Dat kan ik je wel beloven. En om je schuilplaats te verraden, daarvoor zou ik hem toch eerst moeten kennen. Want ik heb geen flauw idee waar ik ben. En bovendien, u weet nooit hoe mijn voorspraak u nog eens te pas kan komen. Als de heren van de compagnie u ooit nog eens bij de kladden grijpen. Hm. Nou, we zullen wel zien. Kaptein. Breng die man naar het volkslogies. Volg die jongen. Hij zal je brengen waar je wezen moet. Bedankt, kaptein. Bedank mij niet. Je weet niet of je reden toe hebt. Kom maar mee, kapiteintje. Zolang je beentjes je nog kunnen dragen. Jij bent een Hollandse jongen, zo te horen. Jazeker. En wat zou dat? Hoe kom je dan hier verzeild? Met mijn vader. Die is hier ook. Veel beleefdheid heeft hij je niet bijgebracht, die vader van je. Dat kan je hier ook niet gebruiken. Zou je gauw genoeg merken. Als je daar de tijd nog toe krijgt, tenminste. En hoe zijn jullie dan hier gekomen, je vader en jij? Gepikt. Op een koopvader van een compie. We hebben nog wel gevochten, maar dat was geen oude dan. Nou, toen hebben we ons maar overgegeven. Ja. En meteen maar dienst genomen bij die zeeschuimers hier. Je hoeft niet. Je kan ook aan een boom gaan hangen met een touw om je keel. Maar daar hadden wij geen zin in. Nee, nee. En het bevalt je wel, hè, dat leven hier. Nou, mij best hoor. Er is volop eten en drinken. Je hoeft je niet te barsten te werken. En af en toe maak je nog eens wat mee. Het is een vrij leven, zo gezegd. Ja, yeah, ja. Yeah. Ga er maar in. <middels> Ga hier maar zitten. Dat is mijn vader. Jij geeft je zoon wel een mooi voorbeeld, Zeeman. Uh, begin niet te preken, kapteintje. Maar eet eerst wat. Je zal wel honger hebben, hè? Wat wil je Een kip? Wat rijst? Of voel je meer voor een mooie zeetong? Aan eten komen jullie niet tekort, dat zie ik wel. Lekker wel de tafel voor een burgemeester. Het is alleen de vraag, hoe kom je dan? Niet zoveel vragen. Van vragen wil je hier niet wijzen. Neem wat je krijgen kan. Morgen is er weer een dag. Hier. Laat je zin schenken. Een kroes en een fles wijn voor de kapitein. Je hebt toch ook voor de kompieren varen, neem ik aan? Net als jij, denk ik. Dat draai je goed, vaartje. Nou, daar heb je zo'n tafel toch nooit meegemaakt, wel. Hé, nee, wij deden het meestal wat minder dan. Dat moet ik toegeven. Groes daar ga je. Kruis. Ja, en denk niet dat we een feestje hebben of zoiets. Zo weten we alle dagen. Hé, nee, we hebben het zo kwaad nog niet bij Don Manuel? Don Manuel? Dat is dan zeker de man met wie ik gesproken heb. Ja, geen gemakkelijke keren als je hem tegen spreekt. Maar als je doet wat je zegt, dan heb je een beste kapitein. Ook. Nou, drink nog eens uit, dus schenk ik nog eens in. Hè. Kijk eens, je, je moet het zo bekijken. Het is een gemakkelijk leven. Je hebt maar één baas en je hebt altijd geld op zak. Goed van eten en drinken, dat zie je. En af en toe zijn we hier en daar de wal op... en dat je nog paar patiënten in je zak hebt. Nou, dan kan je nog wel eens lachen ook als je me begrijpt, hè? Dat dan begrijp ik. ik zeer. Nou ja, dan drink er nog eens uit, man. Doe een wijn voor de hier. Ik kreeg al gauw in de gaten wat de bedoeling was. Want de wijn stroomde alsof het pompwater was. Maar ik lachte maar, wat is het met wat me Want als het op drinkkannen komt, dan sta ik mijn mannetje. Ik heb een bast die kan er tegen. Zoals Thomas vaar in de klucht zegt. Dat is u wel aan te zien, kapitein. Ja, ik heb de botten altijd goed onder het vet gehouden, mevrouw. Het is op een zomerse dag nog wel eens wat warm... maar in de winter heb je er weer profijt van. En het is goed tegen de riemetiek, moet je maar denken. Vertelt u nou verder, kapitein. Ik ben zo benieuwd of ze u ten slotte toch nog opgehangen hebben. Patiencie, patiencie, mevrouw, daar kom ik aan toe. Hoewel, zover was het nog niet. Mijn buurman was wat vermoeid geraakt als ik het zo mag uitdrukken. Van het vele drinken. En toen ze dachten dat ik genoeg had gehad, kwam er, er twee kerels naast me zitten. Ah, capitano. Wentroficcio. Goed gehet. Goed gedrank. Ja, het heeft me best gesmaakt, dank u. Ja, Hij had Capitano nou bij ons. Blijf. Lustig leef. Altijd pret. Altijd eet. Uh, die jongen, die blijft bij ons. Dat is een hele fijne jongen. Die blijft bij ons. Die laatste vriend krijg niet in de steek. Als u wilt, Capitano. Nog een fraai zakje Ducat. Als u wilt, krijgt schoon positie hier. Altijd veel geld op zak. Zeer goed eten. Veel ben? Ja, dat heb ik wel eerder gehoord. Vijst geis. Capitano zeer goede oren. Alles goed goren. Alles goed omhouden. Capitano geeft maar te tikken papier. En u bent onderstuurman. Op, op geel vrij schip. Veel te bevelen. Veel te hou je papier, maar uit. En je kunt je je maar veranderen. Oh, waar. Zacht hè. Zachte! Hè? U zei uit. Ja zeker. En als je het nog eens horen wilt. Schaf uit, zei ik. Kapitaan, hoe zat toch deze woorden in trek? Weet jij niet? Adieu, Handen af, want daar ben ik niet van. Jij zal tekenen papier of anders. Of anders? kan aan! Nee! alle files in opman. En voor ik het wist, lag ik in een donker kot waar ik de tijd had om uit te slapen. Zo. De volgende morgen kwamen er vier matrozen me halen. Ze begonnen me een doek voor mijn kluisgaten te binden en brachten me naar een sloep. Oh, kon u dat dan zien, kapitein Pulver, terwijl u geblinddoekt was? Een sloep herken ik, mevrouw. Daar heb ik geen ogen voor nodig. Kort en goed, ze roeide me naar een schip. En aan de wind die op mijn frontwerk speelde, merkte ik dat ik kort bij zee lag.